12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. goedemiddag. Theresa May heeft alle vertrouwen in haar handelsplannen met Europa, zegt ze. Maar hoeveel verlies wordt er zometeen aan twee kanten van de Noordzee eigenlijk geleden? Dat vragen we natuurlijk aan Joris Luijndijk in de Nieuwsbv. En een grote actie van de Belgische politie tegen de Hells Angels. Dat nu in het NOS-journaal. Jeroen rondje. kom aan. Meerdere clubhuizen en woningen van de motorclub zijn doorzocht door de Belgische politie. Ook was er een inval in Nederland, in Sevenum. Twaalf leden van de Hells Angels zijn gearresteerd. Ook zijn veel wapens en kogelwerende vesten met politielogo in beslag genomen. De Belgische politie noemt het gevonden wapenarsenaal enorm. Het is niet duidelijk of ook in Sevenum wapens zijn ontdekt. De Belgische justitie zegt dat steeds meer motorbendes uit nederland en Duitsland naar België uitwijken... nu ze in eigen land door politie en justitie op de hielen worden gezeten. Nabestaanden van ongekomen mariniers bij de slag in de Javazee... zijn blij dat Nederlandse experts mogen helpen... bij het onderzoek naar de verdwijning van de oorlogsschepen. Bij de slag kwamen 75 jaar geleden 1100 mensen om het leven... doordat drie marineschepen tot zinken werden gebracht. Eind 2016 werd duidelijk dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald en gesloopt. Wel zijn mogelijk lichamen uit die wrakken teruggevonden, zegt het Karel Doorman Fonds. dat de nabestaanden vertegenwoordigt. Kunt je kunt zich voorstellen dat er bij de, bij de nabestaanden. grote onzekerheid is eh, ontstaan. En dat er vragen zijn van. Eh, uh, ligt mijn, mijn oom, ligt mijn, uh, mijn opa. Uh, zijn die uh, aangetroffen? Daar moet uh, zekerheid over komen. Dus uh, ik hoop dat uh, dit onderzoek daar uitsluitsel uit kan gaan geven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 van 2013 tot met 2017 was het totale bedrag aan vorderingen van het UEV ruim 1,5 miljard euro. Een groot deel daarvan zijn onterechte uitkeringen, een kleiner deel bestaat uit boetes. Daarvan verwacht het UEV een deel niet meer terug te kunnen halen. Geschat wordt dat het gaat om een bedrag tussen de 122 en 228 miljoen euro. De organisatie zegt dat het soms onmogelijk is om geld terug te krijgen, bijvoorbeeld als iemand in de schuldsanering zit, bij een overlijden of als iemand jarenlang spoorloos is. In een school in de Amerikaanse staat Utah heeft een scholier een bom verstopt achter een frisdrankautomaat. Als de bom was ontploft had hij volgens de politie veel slachtoffers kunnen maken. Vorige maand had de jongen bij een andere school een vlag opgehangen van IS. Minister Slob vindt het onacceptabel als kinderen niet mee kunnen met een schoolreisje. Ze worden te vaak nog uitgesloten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Slob wil dat het de afspraken maakt om dit te voorkomen. Steeds meer gemeenten gaan volledig over op pinnen, schrijft de Volkskrant. De Nationale Ombudsman en de Nederlandse Bank vinden dat er tenminste één balie zou moeten zijn waar contant geld wordt geaccepteerd. RTL Nederland trekt minder kijkers en verdient daardoor minder aan reclames. De winst van de zendergroep daalde daardoor met bijna 10%. Procent naar 87 miljoen euro. Het NOS journaal. Grote kans dat u deze man niet kent, maar hij is een van de grootste rappers van België. Kijk, als voetbalbond heb je wel meer dan een voorbeeldfunctie uh, dit, vandaag. En dan denk ik ja, je. je kiest... Dit klopt niet helemaal. We zouden even een rapper gaan horen, misschien. Die hebben we niet. Nou ja, u had een fragment moeten horen van de een van de grootste rappers van België, Damso. Hij mag van de Belgische voetbalbond het WK-lied maken voor de Rode Duivels... maar op die beslissing is kritiek gekomen onder meer van de Vrouwenraad... een organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen. Magda de Meijer is daar voorzitter van. Mevrouw de Meijer, waarom bent u zo tegen de keuze om Damso dat lied te laten zingen? Wel, meneer Damso is uh, echt uh, gekend of berucht, laat ons zeggen... omwille van uh, zijn songteksten. Dus um, hij heeft ongelooflijk seksistisch... Plat, grof taalgebruik. Dus alle vrouwen zijn sletten en bitjes. en uh, ja, kunnen eigenlijk alleen als uh, neukgerief gebruikt worden. En dus uh, wij vinden niet dat uh, onze rode duivels. met uh, die man moeten geassocieerd worden. Nee, en ook niet als dat WK liet. als daar helemaal geen seksistische teksten in voorkomen? Nee, dat maakt niet uit. Het gaat gewoon om de persoon. De persoon staat echt voor dat soort. Songteksten. Uh, dus ja, we vinden dat absoluut een fout signaal. Zeker in de AdMitro-tijden uh, is dit uh, ja, gewoon van de pot gerukt. En het gaat ook in tegen alle waarden waar de voetbalbond en de FIFA voor staan. Uh, dus zij komen ook op uh, tegen racisme. Uh, dus het lijkt ons logisch dat ze ook uh, ferm standpunt innemen tegen seksisme. Ja, krijgt u, krijgt u bijval met uw oproep? Ja, ik moet zeggen, uh, we hadden eerst um, de voetbalbond zelf gecontacteerd... om ons ongenoegen te laten blijken. Maar daar vingen we bot. En uh, we hebben dan een open brief gestuurd naar de sponsors van het voetbalevenement... Uh, met dezelfde klacht. En die hebben wel onmiddellijk gereageerd. Dezelfde dag nog hebben alle sponsors gereageerd... Uh, om te zeggen, uh, ja, dit, uh, we tellen hier heel zwaar aan. We nemen jullie kracht echt wel serieus... En uh, we gaan hierover rond de tafel zitten met de voetbalbond. Ja, u krijgt ook bijval uit de politiek, hè? Ja, dat klopt. Dus ook uh, de minister, de staatssecretaris... Uh, is laten weten van, uh, ja, dit kan voor ons ook niet. Een absoluut fout signaal. Als al deze partijen nou uh, tegen zijn... dan moet de Belgische voetbalbond toch overstag gaan? Ja, dat hoop ik. Uh, nu, de voetbalbond heeft niet zo'n goede reputatie... in de zin van... Uh, ja, het bestuur is uh, niet al te vrouwvriendelijk. Uh, we hebben uh, onlangs nog een discussie met hen gehad... in verband met de verloning van de vrouwelijke voetbalsters... die helemaal niet op hetzelfde pijl zitten als hun mannelijke collega's. Ondanks het feit dat ze ook heel goede prestaties neerzetten. Dus uh, er is nog wel wat werk aan de winkel... wat betreft de, de vrouwvriendelijkheid bij de Voetbalbond. Goed, Dank u wel voor uw reactie. Magda de Meijer van de Belgische Vrouwenraad. De daling van het aantal autodiefstallen laat volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit zien dat de maatregelen succes hebben. Ten opzichte van 2010 werden vorig jaar 40% minder auto's gestolen. Volgens directeur Visser komt dat door beter beveiligde auto's en meer samenwerking. De RDW, de Rijksdiensten voor het Wegverkeer in Europa, die gaan toch steeds meer informatie uitwisselen. Dus Dat betekent dat een auto stelen en vervolgens in Duitsland of in Frankrijk of waar dan ook weer op, op kenteken zetten, dat wordt toch wel steeds lastiger. En dat betekent dat we de afgelopen jaren een verschuiving hebben gezien in het, uh, wat ik maar even het verdienmodel van de crimineel noem: waarbij auto's uit elkaar gehaald worden en in onderdelen worden verkocht. Nou, en wat we de laatste jaren nu heel actief doen, samen met de branche ook, is proberen om die handel in gestolen onderdelen, om die ook zo goed mogelijk te frustreren. Het weer in het noordoosten kan het nog mistig zijn, verder is het wisselend bewolkt... en vanuit het zuiden is er kans op buien, maar er is ook wat ruimte voor de zon... en het wordt 6 tot 10 graden. Druktemaker Pieter Derks die heeft wat toeristische tips vandaag... om de boel een beetje te spreiden. Je hoort hem rond half 1 in de nieuwsbv. Een pindakaatsvontuurrestaurant openen? Of een eigen cryptomunt op de markt brengen? Over sommige dromen moet je iets langer nadenken.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 Met de gratis belastingcoach van de Consumentenbond ben je voortaan zelf de belastingexpert. Haal maximaal voordeel uit je aangifte. Ga naar consumentenbond.nl slash belastingcoach. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je profile expert en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl. Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.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 De BV. Een bijzonder goede middag. Goedemiddag. Een vreemde eend in de klassieke bijt. Nou, zo kan je Leonard Bernstein wel noemen. De componist van The West Side Story was bijvoorbeeld een groot bewonderaar van Michael Jackson. Zometeen een eerbetoon. Dat na halveen nu eerst op de T bij Theresa May. De Nieuws -PV. Want zij gaf deze week in een speech meer duidelijkheid over haar Brexit-visie. Volgens mij gaat het leven van de Britten onvermijdelijk veranderen. Maar kan de brexit leiden tot een win-win situatie... voor zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa? Hoe staat het ervoor met de brexit? We bespreken het natuurlijk met de schrijver en antropoloog Joris Luijendijk. Goedemiddag Joris. Goedemiddag. Ja, jij weet alles van Engeland en van geld. Dus uh, wij moeten jou altijd bellen. En dan begin ik volgens mij altijd met dezelfde vraag die Theresa May, dat ze er nog steeds zit. Hoe is het mogelijk? Ja, en de reden is, niemand wil haar baan. <laughs> is dat het meest simpele antwoord? Uiteindelijk wel, ja. Want als je die baan van haar hebt... dan moet je dus verantwoordelijkheid nemen voor een desastreuze koers. Ja, dat, dat wil niemand. Je wil de opvolger zijn van haar opvolger. Ja, maar de, de Economist die schreef, en dat is toch niet het minste blad... die omschreef onlangs Theresa May als een dead woman standing still. En ze, schrijf, ze schrijven ook, ze is niet te verdragen, maar ook niet te ontslaan. Maar dat is toch bijna onmogelijk als een premier niet te verdragen is. Ja, het, het, het probleem is dat het alternatief voor de conservatieven is Labour. Labour wordt nu geleid door Corbyn. Dat is, die zou je zo politiek zo in de buurt van de socialistische partij kunnen zetten. Uh, en dus heel veel uh, ja, centristische Britten... zijn eigenlijk nog banger voor Corbyn dan voor May. En uh, in het algemeen is het land nog steeds in diepe ontkenning. Het grootste deel ervan. Over wat het precies betekent om de EU uit te gaan. Bedoel, de EU is geen gevangenis. Je kan eruit, maar het kost heel veel geld. Um, en hen is juist beloofd dat ze door de EU uit te gaan geld konden besparen. Nou, het is nog geen enkele politicus geweest die. Eerlijk is geweest met de Britse, Britse bevolking en zegt mensen dat hele brexit-debat van ons voor het referendum, uh, bijna uh, in juni 2016, dat hele debat was gewoon echt waarloos. We hebben totaal geen inzicht gegeven in de echte dilemma's en wat het allemaal kost. En dus zit iedereen een beetje om die hete soep heen te draaien. Eigenlijk wat het, het land heeft gedaan is in juni 2016 is het van een gebouw afgesprongen en het, het is nog steeds niet neergekomen. Dus ja, de, de voorstanders van die sprong die zeggen: gaat toch prima zo? Nou, je wil dat, het, dat je dus eerst neerkomt, zodat iedereen door heeft. Oeps, dat was toch niet zo slim om van een gebouw af te springen. En dan wil je met een oplossing komen. Maar als je nu zegt, jongens, we, we moeten ja, op een of andere manier proberen uit die lucht te komen en niet neer te komen. Dit is geen ja. goed idee. Of, of je moet voorkomen dat er nu geland wordt en een nieuw referendum uitschrijven. Oud-premier John Mayer en Tony Blair die zeggen dat in meer of mindere bewoordingen. Dan maar een nieuw Brexit-referendum. Ja. En dan is inderdaad de vraag van... heb je dan het vertrouwen dat de Britse media in staat zijn... om deze keer wel op een adequate manier de verschillende uh, opties te schetsen... met ook alle voor- en nadelen van die opties? En dat is echt de vraag, want uh, in, in Groot-Brittannië wordt de publieke opinie voor een groot deel beheerst door een aantal kranten die in handen zijn van een paar miljardairs. En die, die, die, ja, die kranten dat zijn gewoon een soort fonteinen van fake news over de EU. Ja, maar, goed, maar, maar, maar is er een mogelijkheid dat er een nieuw Brexit referendum komt? Wat denk jij? Nou, volgens mij, kijk, uh, juridisch kan het. Hè? Als je als, als, als, je als uh, lagerhuis besluit om uh, een wet aan te nemen... dat je er dat eentje gaat houden, ga je er eentje houden. Nou ja. uh, en het, het lastige van zo'n referendum is nee, natuurlijk... Nee, okay, juridisch kan het, maar is het echt een optie, denk jij? Het, op, kijk, op dit moment, volgens mij... Uh, de me hoe meer mensen hiervan afweten... hoe meer ze ervan overtuigd zijn... dat we niet kunnen weten hoe dit verder gaat. Het is echt zo open. Ja, Ik wil even één voorbeeld geven. Ik sprak een, een Britse vriend, vriend van mij, Chris... en die, die appte mij laatst. Ik was in Brussel en toen appte hij mij... Je bent in Brussel, kan je alsjeblieft naar Europa... naar de basis stappen om te zeggen dat ik het nooit zo bedoeld heb? Hij heeft namelijk Ach, voor de brexit gestemd. Ja. En hij zei, het was een statement, het spijt me. En hij haalde al zijn vrienden aan die dat ook hebben gedaan. Kortom, uh, goed, het is een particulier voorbeeld. Maar de vraag is natuurlijk, willen die Britten zelf eigenlijk wel een brexit? Nou, het, de, als je kijkt naar de opiniepeilingen, dat, dat beweegt nauwelijks. En dat komt ook, uh, dat is dat springen van een gebouw af. Weet je, Dus die, al die experts die, die waarschuwden, als je van het gebouw af springt... ja, dan kom je op een gegeven moment heel hard neer. Maar omdat dat nog niet is gebeurd zijn al die mensen die voor die sprong waren... die denken, ja, die experts, man, die roepen maar wat. Die, die zijn nog steeds niets. voor. Dus er is nog steeds een kleine meerderheid... voor de brexit. Het is, het is, het, sowieso is dit heel moeilijk te peilen, omdat veel mensen... die voor brexit stemden, die hadden al twintig jaar niet meer gestemd. Die zaten dus ook niet in de databanken... van opiniepeilers. Ja. En dus daar, dat is een van de redenen dat deze ja. stemming... zo slecht is voorspeld. Dus ook bij de opiniepeiling... moet je, een, uh, moet je het met een uh, kooltje zout nemen. Maar zo'n zo zo oproep van oud premiers zijn toch niet de minste, Major en, en, en, en Tony Blair... heeft dat nog... Invloed op het, uh, het Engelse volk? Uh, een beetje wel. Het uh, Engelse volk is natuurlijk ook, dat zijn een hoop mensen. Ja. Uh, dus dat werkt uh, verschillend bij verschillende mensen. Tony Blair wordt ook echt, echt diep gehaat vanwege die Irak-oorlog. En ook vanwege zijn betrokkenheid bij de financiële sector. Uh, ik denk in het algemeen: men gaat draaien als men het voelt in de portemonnee. Uh, en het punt is dat uh, als je nu praat met uh, bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die veel met Groot-Brittannië te maken hebben, die zeggen van wij, wij nemen nog niet grote beslissingen. Want stel je voor dat het eigenlijk niet doorgaat, dan hebben wij al die investeringen gedaan uh, voor niks. Uh, dus, dus die economische impact, die, dat land op de grond, dat. dat, dat dat wacht, dat, ja, daar, daar wachten we nog steeds op. Omdat al die bedrijven denken, van, wacht het nog even af, wacht het nog even af. De baas van het VNO, he, de, de, de bedrijvenlobby in Nederland... die zegt ook, van, het is zo irrationeel om in naam van de vrijhandel... uit de grootste vrijhandelszone van de wereld te gaan. Dat is zo irrationeel. En we hebben het beeld van Britten als zo rationeel... Dat we ons het nog steeds niet kunnen voorstellen. Maar binnen een jaar gebeurt het. En hij zegt letterlijk, dan komt er bloed uit de kraan. Wij krijgen echt klappen als Nederland. Bloed uit de kraan? Ja, dat, en dat, als je dus de baas van het VNO... die normaal altijd ja, als een echte polderaar altijd zegt... nou, rustig, rustig, zus, uh, valt wel mee, valt wel mee. Dat zijn echt, daar, daar denkt zo'n man over na voordat hij dat zegt. Maar ik las vanochtend een stuk in de Volkskrant... dat ging over de economische groei in Nederland. Nou, dat was allemaal hoos Osanna. Uh, de economie gaat top, zegt het Centraal Planbureau. Al weet je het nooit met de brexit. Ja. Maar met al weet je het nooit met de brexit... is nog iets anders als bloed uit de kraan. Ja. Nou kijk, Wat zo ingewikkeld is, is dat er, er zijn drie mogelijke uitkomsten zijn. En dat vinden mensen altijd heel moeilijk, want ze willen er altijd uh, twee. Dus je hebt de, so de soft brexit. Dat betekent dat Groot-Brittannië onderdeel blijft van de Europese markt. Um, en eigenlijk alles blijft hetzelfde... behalve dat Groot-Brittannië niets meer te zeggen heeft in Brussel. Mm -hmm. Dus ze moeten zich nog aan alle regels houden... maar ze mogen niet meer meepraten. Maar ze hebben ook alle, alle voordelen van een EU-maatschap. Dat is wat Noor Noorwegen nu heeft. Dan heb je de harde brexit. Dat betekent dat ze dus die markt uitgaan. Ze verliezen alle voordelen van de EU. Maar ook... Uh, alle verplichtingen, nou dat gaat Nederland uh, naar schatting 2% van ons uh, van onze rijkdom kosten. Dat is ja. echt heel veel. Maar het kan nog erger. De derde optie is dat niet alleen een harde Brexit is, maar ook zonder enige overeenkomst. Dat is een crash. Harde Brexit. Dan hebben we echt een chaotische situatie. Dat betekent dat bijvoorbeeld geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen... naar Europa vanuit het, het, het, het Verenigd Koninkrijk. Maar bijvoorbeeld ook van die hele rare regels... dat uh, bijvoorbeeld Iberia, de Spaanse luchtvaartmaatschappij... Die, die valt onder British Airways. En British Airways is in handen van Britse aandeelhouders. Nou, straks als Groot-Brittannië uit de EU gaat... dan zijn die Britse aandeelhouders dus geen EU-aandeelhouders meer. Dan gaan allerlei regels treden in werking... waardoor Iberia de dag na zo'n crash-Brexit... bijvoorbeeld niet meer mag vliegen tussen Barcelona en Madrid. Ja. Maar ja, soft, maar dat, dat... soft hard crash, wat denk jij? Het, ik denk zelf dat het uiteindelijk... Uh, het meest waarschijnlijk lijkt mij dat er een transitie komt... die heel lang gaat duren. Want het is een, geen Britse politicus wil verantwoordelijkheid nemen... voor de enorme pijn die hoort bij een, uh, een harde brexit. Laat staan een crash brexit... En voor de EU is het ook wel aantrekkelijk, want dan hebben we niet die economische schok. We kunnen blijven handelen uh, met de EU tijdens die trans met het VK, tijdens de transitieperiode. En we zijn die Britten wel kwijt in Brussel, waar ze toch vooral zaten te saboteren. Maar zo'n crash-Brexit, dat wil toch echt niemand? Ja, maar als jij bijvoorbeeld... Uh, ja, ja, ja dat, dat is zo moeilijk nu. weet je? Dus, dus wat, wat is de rationaliteit van het Verenigd Koninkrijk... om al, al al die tijd, sinds het referendum in juni 2016... geen enkel concreet realistisch plan voor te dragen. Om eindeloos met zichzelf... aan de ene kant omdat het kabinet zo verdeeld is... maar waarom zijn die hard Brexiteers? wat voor voordeel zien zij... in zo'n harde crashbrexit? Zij dus bluffen de, ze? Dus de, de, maar even dan de speech die, die meehield uh, uh, vorige week... He, dat de brexit kan uitdraaien op een win-win situatie... waar ja. het Verenigd Koninkrijk dus van profiteert... en Europa. Dat is dus eigenlijk een, een bijna een sprookje. Ik denk niet dat er één serieus mens op aarde te vinden is... die toen niet dacht... Oh, oh, oh, wanneer neemt ze in ieder geval een keer haar publiek serieus? De, de, de EU uitgaan is geen win-win situatie. Dat de EU is juist een situatie om, als je, dus, je wil gaan handelen... dan krijg je je product goedgekeurd op één plek... en dan kan je in 28 landen handelen. Als je daar uitgaat, dat is nooit win-win... Ja, ze kan nog niet anders, jongens. Wat, wat, ik denk dat ze denkt, ik kan niet de waarheid vertellen. Ja, dat is, dat is precies. Want de helft van haar kabinet wil een softer brexit. Hè, dus alles houden bij het oude alleen we verliezen onze invloed in Brussel. De andere helft wil een harde brexit. Die heeft, die heeft ook allemaal fantasieën over... hoe enorm het Britse bedrijfsleven zal opbloeien... als het uh, niet meer in de EU zit. En als je kijkt naar hoe goed Nederland het doet... lijkt het toch economisch gezien in ieder geval... dat je ook binnen de EU best het goed kan hebben. Wij zijn als ja. Nederlanders al... 20 rijker dan de Britten gemiddeld per persoon. Uh, maar ja, die, kijk, omdat het kabinet zo verdeeld is, tussen soft brexiters en hard brexiters. En mee zit daar boven en vergeet niet, mee was zelf tegen brexit. Hè? En die werd mm. laatst ook bij een persconferentie na die speech gevraagd door Europese journalisten van, van is het dit dan allemaal waard? En bent u daar eigenlijk wel voor? En dan antwoordt ze niet. Dus. Moet je even voorstellen. Dus wat een totale nachtmerrie dit is. Dat, dus iemand die zelf niet gelooft in een koers... is die nu aan het uitvoeren. Maar op zo'n manier dat het, het risico van een echte... crash-hard brexit steeds groter wordt. Omdat ze dus, ze heeft geen mandaat... en ze is niet geloofwaardig. Ze gelooft er zelf niet in. Maar goed, dan even terug naar die win-win situatie. Die bestaat dus niet. Het is dus ja. altijd verlies-verlies, zeg maar. Maar hoe groot is het verlies voor Nederland? Nou, het is echt groot. Onze, uh, onze agro-sector, uh, dus de landbouw... die, die uh, exporteert echt voor miljarden. En als er dus een harde brexit komt... dan komen er waarschijnlijk ook uh, tijdelijk tarieven. Tenzij we een overeenkomst hebben. Maar die overeenkomsten die duren vaak heel lang om te onderhandelen. Nou, Dat, dat gaat ons heel zwaar kosten. Er zijn, er zijn meer dan 10.000 Nederlandse bedrijven... die exporteren of importeren uh, met het Verenigd Koninkrijk... en geen enkele ervaring hebben met douane. Want ja, het Verenigd Koninkrijk zit in de EU... dan heb je met de douane niks te maken. Straks wel. Nou, aan de Britse kant zijn dat meer dan 100.000 bedrijven. Nou, als je dus, als je dus bedenkt dat Groot-Brittannië Groot heeft tien jaar geleden geprobeerd om een, om een systeem in te voeren. Waarbij je dus als je het was trusted passenger. dan kwam je op het vliegveld aan. en dan uh, hoefde je dus niet meer door de douane. want had je, had je een soort speciaal uh, pasje gekregen. Dat heeft ze bijna een miljard pond gekost. en dat doet het nog steeds niet. De, die, die regering is niet competent. Dus het idee dat zij nu binnen een jaar. de douane kunnen optuigen, al die mensen kunnen aannemen, kunnen trainen de IT-systemen kunnen installeren... bij Dover, de, uh, de, al die vrachtwagens die daar iedere dag heen en weer gaan... Uh, uh, uh, uh, daar is niet eens ruimte voor. Dat is ondenkbaar. Dus daarom denk ik, het moet bijna wel een transitie worden... waarbij gewoon iedereen zegt... nou, we gaan nog een paar jaar praten over hoe we verder praten... dan schuiven we de beslissing gewoon verder voor ons, ons uit. Of inderdaad zo'n soort uh, doemscenario... Van dat, dat ze bijvoorbeeld de Britten op het laatste moment... weglopen uit de onderhandelingen, denkend... dan krijgen we nog een extra concessie van Europa. En dat Europa zegt, nee, we gaan gewoon niet toegeven weer aan Britse chantage. En dan kan je een heel akelig moment krijgen. Bij zo'n crash-hard brexit gelden opeens... bijvoorbeeld alle kwalificaties van EU-burgers... In, in het Verenigd Koninkrijk niet. Dus al die artsen kunnen die dag daarna niet meer... Um, in hun ziekenhuis werken. Er zijn heel veel van dit soort tweede, derde en vierde graads gevolgen. En dat maakt mensen wel zo langzamerhand... behoorlijk zenuwachtig. Want ze hebben nog een jaar om te onderhandelen. Die partijen liggen mijlenver uit elkaar. Maar ik merk dus ook aan jouw verhaal... dat ja, Europa, uh, wij... Ja, wij kunnen helemaal niet zeggen: uh, uh, Tief maar op met al, al je eisen. Want dan zijn we zelf ook keihard klos. Ja, wel veel minder dan zij. He, dus, wij krijgen, dus Nederland krijgt een klap. Want die heeft ja, één handelsrelatie. Krijgt, uh, die, die, die wordt heel problematisch. Voor de EU, voor het Verenigd Koninkrijk, worden 28 handelsrelaties heel problematisch. Dus hun klap is nog veel erger. Maar van die klap krijgen wij misschien ook weer een klap. He, want. want als zijn, het Verenigd Koninkrijk economisch een harde dreun krijgt... dan kunnen ze ook minder bij ons kopen, bijvoorbeeld. Dus nog los van alle belemmeringen bij handel... als ze het geld niet eens hebben voor onze spullen, dan houdt het op. Dus je, je, hebt, je hebt inderdaad wat je in het Engels noemt brinkmanship... van, van uh, twee, twee mensen die rijden op een ravijn af... en wie springt het laatste uit de auto? Uh, is, ja, het is in dat opzicht het is zo moeilijk te geloven... dat een, een, van een traditioneel zo verstandig, rationeel, praktisch, pragmatisch... land als Groot-Brittannië op dit moment op deze koers zit... Maar de grote vraag is ook met wie onderhandelen we eigenlijk? Want ja, de Three is die heeft dus helemaal geen positie. Nee, dat is dus ook lastig. En het is dus eigenlijk op het moment dat Theresa May zou zeggen... van nou, ik kies voor een harde brexit of voor een softer brexit... dan valt er kabinet meteen. Dus zij kan logischerwijs niet beginnen aan de onderhandelingen... want ze kan pas echt beginnen als ze zegt wat ze wil... maar als ze zegt wat ze wil, valt er kabinet. Ik, ik vind het altijd fantastisch om jou te Kafka, bellen... want dan denk ik, ik nu, nu, nu ga ik het allemaal weten, nu zijn we eruit. Maar het wordt steeds ingewikkelder... en het is een soort van draaikolk waarin wij uh, ons bevinden. Uh, en het zal vast en zeker ook niet de laatste keer... Uh, zijn dat wij het hierover hebben. Maar ik bedank je hartelijk voor de wijze woorden... de wijze lessen, maar zeker de verontrustende lessen. Antropoloog en schrijver Joris Luindijk, dank je wel. Dank je wel. Hij moest er niet aan denken om ermee op te houden. Maar ja, Remco Kampert heeft toch besloten... te stoppen met schrijven. Zijn gezondheid laat het niet meer toe. Nou, misschien niet zo heel vreemd als je 88 bent... maar wel jammer natuurlijk voor hem en voor zijn fans. Een van zijn gedichten is een aantal jaar geleden... door verschillende artiesten op muziek gezet. Jongeling. Je hoort het nu in de uitvoering van Macronisme afgetrapt door de dichter zelf. Auto's kunnen rijden in een vaas van weemoed. Naar de duik, naar het feest. Met het meisje dat mee moet. Naar de villa waar je al eerder bent geweest. Ik heb geen groesdoel om te kiezen tussen light en normaal. Terwijl de landen zijn verwikkeld in een strijd om de maan. Te veel keuzes, daarover kan geen twijfel bestaan. Je kan ze blijven maken, maar het is tijd om te gaan. Doe ik een pantalon of spijkerbroek aan? Na dilemma op dilemma ben ik eindelijk klaar. Bijna daar staat het meisje, dat mee moet al klaar. Auto's rijden in de waas van Weed moet al daar. Ze heeft schatjes in verschillende stadjes. in. ze spreekt gladjes met welwillende mannen over ditjes en datjes. Drinkend van haar drankje, ze danst op de piano. Tikkeltjes, zatjes. vanaf de schemer toen de zon onderging. Bleef ze feesten tot de ochtend vroeg, de zon weer op ze zit naast me in de groep, onze jongeling. Met de tijd van vult mee, moet daar om een keer Auto's Auto's een de auto rijden. Ik Naar de tuinen, Duin. naar het feest met het meisje dat mee moet. Vroeg in de morgen vooral. Terug naar de stad, langs fietsers. Want fieken schoorsteen In een auto die rijdt langs de benzinetor, bezinnen volgens staat in de straat. Richting koren, richting vol. heel weg. Op de radio een praatje voor de huisvrouw Macronisme met uh, een, een mooi gedicht van Remco Kampert Op muziek gezet Het allermooiste. Wat moeten we lezen, zien, horen of proeven? Prominente Nederlanders vertellen ons dagelijks wat volgens hen het allermooiste is. Aanstaande zaterdag begint de boekenweek en daarvan is het thema natuur. En daarom stellen wij vandaag de vraag aan boswachter Thomas van der S. Boswachter van onder andere de Biesbos en ouderland van strijden. Waar ligt dat, Thomas? Ja, dat ligt uh, midden in de Hoekse Waard. Je ziet uh, op een heldere dag de skyline van Rotterdam en uh, je kijkt daar naar een hollands uh, ouderwets polderlandschap. Zo, en ook de Biesbosch, niet gek, hoor, jouw, jouw baan. Nee, prachtig. Nee. Nou, goed, wij Is dat ook met nou, dat mooie nou... overloopterrein? Voor als er echt te veel water door de rivieren gaat, dat het zo echt richting de Biesbosch stroomt? Ja, en dat was natuurlijk ook afgelopen winter super actueel. Ja. We hadden westerstorm, hoge afvoeren, we hadden extreem laag water vorige week door de oostenwind. Mm -hmm. Ja, De dynamiek kwam geweldig tot uiting en het nieuwe Biesbosch landschap ja, trok heel veel bekijks. Maar, maar voordat, de je, voordat je gaat vertellen over het allermooiste, één persoonlijke vraag. Wanneer zitten de otters in de Biesbosch? Ja, het is uh, een van mijn uh, droomsoorten eigenlijk. en uh, We mij verwachten ook. hem eigenlijk iedere dag. Uh, hij zit er nog niet. Uh, maar hij zit wel in de buurt. Op 18 kilometer uh, van de biesbos vandaan ligt Hedel. Daar zijn sprays waargenomen van een otter. en poep, ja hoop, poep, van een otter? Ja, dat is poep. Ja, wat naar vis poep. ruikt, want otters heten vis. En ik hoop echt dat er eentje de biesbos in zwemt, Want het is echt een, uh, ja, een aanvulling op het soortenbestand. En de biesbos is er klaar voor. We zijn gegroeid. We zijn groter en visrijk. En Patrick is er ook klaar voor, volgens ja. <laughs> mij. Dan Thomas van der Es, de boswachter, het allermooiste. Wat is dat? Ja, het allermooiste uh, voorjaarsspektakel uh, vind ik nu de terugkeer van de grutto's... Onze Nationale Vogel. Uh, ze zijn uh, vertrokken de afgelopen weken vanuit uh, Portugal. Daar zaten ze in hele grote groepen nabij bij Rijsvelden. Uh, de Biesbos is tegenwoordig een van de belangrijkste tankstations geworden... voor deze prachtige steltloper met lange stelten en een lange snavel. Een prachtige oranje-bruinrode hals hebben ze ook. Uh, hij broedt op een paar plekken in Nederland. 90% van de wereldpopulatie grutto's komt ook in Nederland voor. Oh ja? Dus het is heel ja. bijzonder wat we meemaken... Oh. Hoe komt, naam... komt dat dat ze allemaal hier zitten, 90 procent? Nou, 90% uh, ja, het is echt een Hollandse vogel. Vroeger al eigenlijk. Later is het echt een boerenlandvogel geworden in de vorige eeuw. Uh, hij hoort ook echt uh, bij het landschap van Nederland. Want wij hebben graslandpolders die kletsnat waren. Zeker in het verleden, in het voorjaar. En daar bevindt zich een rijk bodemleven. Uh, waar grutto's naar voedsel zoeken. En uh, belangrijker nog, waar de kuikers uh, een interessant kuikenland kunnen vinden. Uh, om na hun wandeling uit het nest ook aan voedsel te komen. En ja, daarom is het eigenlijk. Uh, zo'n belangrijke plek voor ze. En dat is niet alleen Nederland, dat zijn dus ook de plekken... waar ze langskomen tijdens hun overwintering en hun trekroutes. Maar zeker de Biesbos en met name dat nieuwe gebied... dat overloopgebied wat Patrick net aanhaalde. Ja, dat is super interessant dat is 3000 hectare groot. Daar stonden suikerbieten en aardappels. Dat is ingericht voor ruimte voor de rivier. Daar kan de waal dus doorlopen op het moment dat het spannend hoogwater wordt. En dat verandert op dagen met laag water in een soort binnenlands waddengebied... The <laughs> En dat weten steltlopers en trekvogels. De afgelopen dagen zag ik vanuit het blauwe hemel zag ik groepen grutto's aankomen. En uh, ja, die kwamen direct naar beneden. Die gingen roepen en contact maken met hun soortgenoten... Uh, die daar al door het slijk aan het stappen waren. Hm. En dat was een ja, spectaculair gezicht. En voor mij echt een aankondiging van de lente gaat beginnen. Het is een van de vroegste vogels ook die terugkeert uit uh, Zuid-Europa. En ja, ik gun ze dit jaar een, een goed en welverdiend goed uh, broedseizoen. En ik hoop dat ze dat gaan bereiken bijvoorbeeld in het oude land van strijden. Dat is dus dat, uh, ja, dat traditionele oerhallandse polderlandschap... met greppels, plasdrasgebieden, kruiden waar bloemen staan... waar insecten nog uh, actief zijn. Ik, ik ja, zie daarom... ze ook wel eens als ik door Noord-Holland fietser, Thomas. Ze zitten niet ja, alleen ja, ja. maar bij jou. Oh, <laughs> nee, maar dat oude land van strijden, dat is me toch een plekje hoor, Willemijn. Dat <laughs> ja, ja. is uh, supergoed. We, ja, ja, nee, we gaan hem nog even laten horen, gewoon omdat het kan. Ik vind het mooi het ten top, hè? Ja, heel tof. De ja, Grutto, eerlijk. het allermooiste voor boswachter Thomas van der Es. Dank je wel. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De Nieuws BV. Wat heeft dit... Maria, Maria, Maria, Maria. met dit te maken... blijven luisteren, straks namelijk het boeiende antwoord. NPO Radio 1. Het is half één. hier is het NOMS Journaal. Jeroen Chep, kom maar. De Belgische politie is gisteravond meerdere clubhuizen... en woningen van de Hells Angels binnengevallen. Ook was er een huiszoeking in Nederland in Zevenum. Bij de invallen zijn twaalf leden van de motorclub gearresteerd. Ook zijn veel wapens en kogel weer in de vesten... met politielogo's in beslag genomen.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 Hmm. Minister Slop vindt het onacceptabel als kinderen niet mee kunnen met een schoolreisje, ze worden te vaak nog uitgesloten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Slop wil dat de organisaties voor basis en voortgezet onderwijs afspraken maken om dit te voorkomen. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker. Iedere woensdag, Pieter Derks. Ja, goedemiddag. Uh, goed nieuws. Afgelopen jaar kwamen er 17,6 miljoen toeristen naar Nederland. En dat zijn er 11 meer dan het jaar daarvoor. Maar dat leidt ook meteen weer tot problemen. Want om die massa een beetje in goede banen te leiden... wil minister Mono Keijzer proberen om ze te gaan spreiden. Want ze gaan natuurlijk allemaal naar Amsterdam. En ze doen misschien een dagje Giethoorn of een ochtendje Volendam. Maar dan gaan ze daarna toch snel weer naar de Wallen... om nog voor het happy hour terug te zijn. En dat terwijl ons land zoveel meer moois te bieden heeft. Waar je vanuit Amsterdam ook in no-time bent. Limburg is bijvoorbeeld prachtig in Groningen is altijd wat te beven. Ik woon zelf in Nijmegen, een prachtige oude stad, veel natuur in de omgeving, hoogste terrasdichtheid van Nederland. Het is elke dag genieten. Dus ik snap de minister wel. En daarom heb ik een belangrijke boodschap als Nijmegenaar voor alle toeristen die graag eens iets anders willen proberen dan altijd maar weer datzelfde mokum. Kom niet naar Nijmegen. Hoe graag wij ook een onophoudelijke stroom rolkoffers door de straten zouden hebben, hoe heerlijk het ook zou zijn om op elke straathoek overhoop te worden gereden door een Chinees of een huurfiets, hoe geweldig wij Nijmegenaar het zouden vinden als voortaan op elke drie meter een wafel met Nutella te koop zou zijn... hoezeer ons straatbeeld ook zou opvleuren van een hop-on-hop-off-bus... waar een luid in de microfoon schreeuwende gids... drie verveelde toeristen probeert van een joint af te leiden... Amsterdam heeft nu eenmaal de beste infrastructuur voor dat soort dingen. Niet voor niets staan bij onze gemeentegrens... grote borden met Niemwegen, mag eens niet. Nijmegen, why should you? Nijmegen, ne le fait pas. Nijmegen, nou <lacht> façai En natuurlijk Nijmegen, jang boeiao, zo. Ik snap de minister heel goed, natuurlijk. Ze komt uit Volendam en ze wil zelf ook wel eens een keertje... over straat kunnen zonder over een Japaner te struikelen. Maar not in my backyard. Doe ons dan gewoon nog maar een asielzoekerscentrum. Er zijn nou eenmaal veel betere plekken... om toeristen naartoe te sturen. Als je de moderne toeristen een beetje goed beeld wil geven van Nederland... stuur ze dan bijvoorbeeld naar de Oostvaardersplassen... waar mensen nog steeds balen hooi over het hek staan te smijten... ondanks het feit dat zelfs de dierenbescherming... inmiddels al gezegd heeft dat ze ermee op moeten houden. Dan krijgen ze een aardig inkijkje in de Hollandse volksaard. Een natuurgebied bedenken, keurig hek. En dan zeggen dit is wilde natuur. Behalve als ze meeste honger krijgen, want dan is het zielig. En dan wordt de burger boos en die hoort die verhalen over zielige dieren terwijl die een kilo plofkip zit weg te knagen. En dan denkt hij schandalig! En zo komt het er dan op neer dat de Oostvaardersplassen uiteindelijk toch nog een uniek natuurgebied zijn. Er wonen namelijk geen bedreigde diersoorten, maar wel bedreigde boswachters. En dat is in de rest van de wereld meestal andersom. Maar goed, niet elke toerist houdt natuurlijk van de natuur. Dus ook voor de stadsmensen moet Nederland wat te bieden hebben. Misschien kunnen we ergens in een provincie museum een tentoonstelling maken van alle abris die zijn ingeslagen, overgeschilderd of met hakenkruizen beklad, omdat er een poster in hing van twee zoenende mannen. Ook weer zo'n prachtig symbool voor ons land. Moslims moeten we niet, want die zijn intolerant tegen homo's, maar homo's moeten we ook niet, want ja, nou ja, dat is ook weer zo wat, zoals ik het op internet iemand zag zeggen, ik heb niks tegen homo's, maar ben er ook niet voor. Waarschijnlijk <lacht> denkt hij zelf dat dat een heel genuanceerd en tolerant standpunt is. Ik ben neutraal, ik ben Zwitserland, wat natuurlijk bullshit is. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen domheid, maar ik ben er ook niet voor. En ik denk eigenlijk, ik denk eigenlijk dat daar ook de crux zit, de dat al die posters gesloopt worden. Als ik Jana's en mag geloven... hebben die twee kerels op dat affiche een gezamenlijk IQ van 280. Daar raakt de gewone, normale Nederlander natuurlijk enorm door geïntimideerd. Weinig waar je de Nederlander kwaaier mee krijgt... dan iemand die slimmer is als hij. Dan hem. Nou ja, fuck it. Je ziet... Je ziet, Nederland heeft heel veel moois te bieden. En dat kan onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok... de komende tijd prachtig onder de aandacht brengen in de rest van de wereld. Tenminste, als hij het land ooit verlaat. Want ik las dat hij niet van reizen houdt en geen gezichten kan onthouden. Goede eigenschappen wel voor die functie. Ik had persoonlijk gezegd Stef Blok naar Nieuwsuur... en dan Humberto Tan op Buitenlandse Zaken. Maar ach, misschien moeten we dat ook niet doen. Misschien moeten we ook geen al te enthousiaste minister hebben. Want dat levert natuurlijk alleen maar weer nog meer toeristen op. Pieter Ders, hij was weer schitterend. Dankjewel. Dan een nieuwsupdate van de NOS. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn eerste voor voorselectie het Nederlands elftal bekendgemaakt. Daarop staan 33 namen en daar zitten ook wel een aantal opvallende spelers tussen. NOS-commentator Arno Vermeulen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn voor jou de opvallende namen? Uh, misschien wel de meest opvallende namen is toch wel Ruud Vormer... die in België bij Club Brugge natuurlijk het, het heel goed doet. Speler van het jaar was in België. Op handen uh, Hij wordt daar. bijna 30... Ja. Wat zeg je? Hij, op, hij wordt op weet handen je gedragen. Van, ja. Ja, daar weet je, ja, daar weet je alles van natuurlijk. Uh, nee, hij, heeft het, hij doet het heel goed. Maar hij wordt wel dertig in uh, mei. Hè, dus hij is echt een laadbloeier in Nederland, natuurlijk bij Feyenoord en, en bij AZ niet echt doorgebroken. En daarna dus in België wel. Uh, dat is een opvallende naam. Uh, de keeper van AZ, Marco die gewoon heel goed, constant, bijna onopvallend seizoen doormaakt. Maar dat is eigenlijk prima voor een doelman. Uh, Hans Hatenboer, die we kennen van Atalanta Bergamo... die het daar in Italië in de Serie A goed doet. Uh, Justin Kluivert zit erbij. Uh, Guus Til, Wout Weghorst en Steven Bergwijn. Dat zijn eigenlijk de zeven debutanten in die selectie. Nou, ik zal niet zeggen dat het sensationeel is. Daar had je een aantal zelf ook van kunnen bedenken. Uh, maar oké, okay, vooral former vind ik eigenlijk misschien wel de meest opvallende naam. En jij vindt hem opvallend omdat hij heel goed is, maar al wat oud. En als je aan iets nieuws wil bouwen... is dat misschien niet de man die je nu nog uh, moet selecteren? Nou ja, dat speelt zeker mee. Hij is dus inderdaad bijna 30. Hè. We, zijn, we werken naar het EK toe over twee jaar. Dan is hij 32. Nou, dat kan nog prima. Maar ook wel omdat er voor die positie... ook best wel wat concurrenten in het Nederlands voetbal zijn. We hebben aardige middenvelders hè, met, met Wijnaldum en, en Strootman... en Deli Blind en Prupper. Uh, De Ron, ook van Atalanta, is eigenlijk ook wel zo'n uh, zo type. Uh, dus we zitten niet zonder. Maar oké, okay, hij heeft het absoluut verdiend in, in België. Het is ook wel een karakterspeler. Hè. Hij heeft een hele goede mentaliteit... En, Koeman heeft natuurlijk ook wel aangegeven dat hij vindt... dat er wat meer een, een team moet komen bij Nel Zalfter. Dat je wel eens wat harder mag lopen dan ze de afgelopen jaren gewend waren... in dat oranje shirt. Nou, dat zou je, uh, daar kan je bij vormen op rekenen. Uh, die heeft de zweetdruppels al op zijn voorhoofd staan als hij het shirt aantrekt. Uh, dus dat zal misschien een beetje meespelen... dat hij ook wel kijkt naar de mentaliteit van, uh, van sommige voetballers. En is dat het enige wat jij uit deze voorselectie haalt? Dat... Je vindt het te weinig, begrijp ik. Uh, nee, nee, nee, helemaal niet een wel mentaliteit. Maar ik nee, denk zelfs, zie je ook het nieuwe systeem al... Waar, waarin Koeman nee, wil gaan nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Uh, want, maar het zijn ook 33 spelers, uh, dus dat kan ook niet. Uh, je, je kunt niet aan deze selectie zien... Uh, wat voor systeem hij wil gaan spelen. Je kan wel zien dat hij ook wel een paar koppen heeft laten rollen. In zoverre, Joe Veldman. nou ja, Ajax... zat er toch eigenlijk alles wel bij. Uh, niet geselecteerd. Wesley Hoed die toch in Engeland bij Southampton wekelijks speelt... heeft hij ook niet geselecteerd. Um, en je kunt wel concluderen dat hij de Eredivisie niet heel erg serieus neemt... Koeman, want bijvoorbeeld uh, Kuwas en Idrisi, dat zijn wel smaakmakers, hè, twee buitenspelers in de Eredivisie... daar had je ook van kunnen denken, nou, die wil hij misschien ook wel zien... Uh, de komende Interlands, of daar wat in zit... maar die heeft hij ook bij die 33 niet geselecteerd. Dus nou ja, dan ziet hij het of niet te zitten... of hij vindt het sowieso veel te vroeg om die uh, erbij te halen. Um, nog één naam die me ook wel opvalt trouwens... is Marco van Ginkel van PSV. Heel belangrijk voor PSV. Niet geselecteerd. Daar kan denk ik alleen maar een beetje koffiedik kijken. Een medische achtergrond bij meespelen. Van Ginkel is wel vaak geblesseerd. Kan niet zo snel twee wedstrijden in één week bijvoorbeeld spelen. Ik denk dat daar overleg tussen PSV en de bondscoach geweest is. Want anders zou het toch wel logisch zijn geweest... om Van Ginkel bij het Nels Alftal te halen. Ja, daar hoort hij... Normaal gesproken wel echt bij thuis. Nou, eind maart dan, uh, spelen we tegen Engeland en Portugal oefenwedstrijden. Dan gaan we het allemaal beleven. Dan gaan we het allemaal zien waar oranje staat. Maar voor nu, dank je wel voor het heldere commentaar Arno Vermeulen. Even luisteren. Er kende fragmenten uit West Side Story, Malers V, Rhapsody in Blue van Gershwin. Leonard Bernstein exceleert hier allemaal als dirigent en componist. In augustus zou hij honderd geworden zijn, Leonard Bernstein, dus is 2018 het Bernstein-jaar. Marcel Mandels is hier artistiek leider van het Noord-Nederlandse Orkest. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Um, veel orkesten doen Bernstein, zeg het maar even <laughs> zoals het is. Jullie ook, maar dan heel anders gaan we zo meteen over praten. Maar eerst even voor, voor jou, hoe groot was Bernstein? Ik denk dat Bernstein een van de meest belangrijke... en invloedrijkste Amerikaanse componisten, dirigenten... Muzikus was. Hij heeft de Amerikaanse muziek... op de kaart gezet. Mm -hmm. Die nog weinig eigen identiteit had. En hij, heeft, uh, hij is grensverlegger geweest. Grensvervager. omnivoor. Ja. We mogen blij zijn... Nou, dat hij misschien overleden is. Anders had de <lacht> Ed Me Too nog... Uh, behoorlijk uh, boven water kunnen komen. Oh ja, Was dat zo'n boefje? Ik denk het wel. Maar uh, het was een man die... voor alles open stond en niks uitsloot. Wat in die tijd, ik denk, tamelijk bijzonder was. Omdat uh, klassieke muziek... eigenlijk gezien werd als de top van de piramide, het meest ja. hooghaalbare... en alles daaronder was toch wat gedegenereerd. Precies. En Bernstein, die zich door niemand van de wijs brengen. Nee, en hij, hij, hij deed ook de hele andere kant. Hè. Hij componeerde West Side Story, On the Town, musicals. Jou, dat moet toch voor, voor de echte klassici een doorn in het oog zijn dat geweest. Hij werd ook eigenlijk uh, als componist niet geheel uh, serieus genomen... Wat, wat zeg maar Johan Strauss was, die heeft de weg gemaakt van opera naar operette... Mm -hmm. heeft Bernstein de weg van uh, opera naar musical gemaakt met uh, Side Story. Maar in een tijd dat uh, atonaliteit hoogtij vierde... in de West-Europese muziekgeschiedenis... Dat wat met, hoogtij vierde? Uh, atonaliteit. Atonaliteit. Ja, dus ja. de muziek van Boulez en Moderna en Stockhausen componeerde hij Toonaal. Dus hij werd ook eigenlijk als uh, componist door de elite niet als geheel serieus genomen. Toonaal? Ook... Dat weet ik. Ik, weet het, ik ben niet zo'n... Nou, thuis. laten we zeggen, de meeste poppetjes zijn Toonaal. Die kun je gewoon lekker meezingen. En Atonaal... Uh, Kun je niet meezingen? Heel eenvoudig uitgedrukt. Dus je kan het kan ook niet vragen, doe het even voor, Marcel. Daar kan nou, niet. dat <laughs> zal ik je besparen. Ja. Maar goed, hij was. Waarom werd er dan. Waren het zijn kwaliteiten, waardoor die boven al die kritiek uitstegen. Waardoor dat hem niet deerde. Omdat die, eh, nou, hij was als dirigent een van de meest belangrijke, een van de beste, de meest invloedrijke topdirigenten ter wereld. Mm -hmm. Dus dat maakte hem gewoon uniek. En ja, uh, geen enkele twijfel over zijn dirigeerkunde. Ja. Als je die status hebt, kun je ook andere dingen doen. Ja. En zoals ik al zei, dat hij andere invloeden niet uitsloot, was bijzonder. Hij hield van jazzmuziek, hij hield van popmuziek, hij hield van Latino-muziek. En hij zei ook heel duidelijk, uh, want hij gaf, lectures in Harvard aan de Harvard University, ja. waar hij een van de eerste was in de jaren zestig, die respectvol sprak over popmuziek. Hij ja. sprak respectvol over de Beatles, de Stones en de Kings. In een tijd dat men nog dacht... dat popmuziek een tijdelijke rage was... door langharige nozems die te veel wiet ja. rookten... en die drie <laughs> akkoorden beheerst op de gitaar. Even een fragmentje van, van die Harvard Lectures. Do you remember a really terrific song? A barbaric number of a few years ago... sung by a group known as the Kinks. It's called You Really Got Me. The girl... You really got me going. You got me so I can't sleep at night. Yeah. you really, la la la. Goed, een begenaagd zanger was hij misschien niet helemaal. Nee, het uh, nee, nee. is atonaal, hè, wat we net hoorden. Nou, dit is jazzy, het <laughs> is niet atonaal. Nee, ik bedoel, bedoel zijn zang. Bedoel zijn zang was als, <laughs> als je. Ja, als, ja, als, als, ja, okay. Maar wat wilde hij aangeven met uh, uh, deze uh, lectures? Dat, dat popmuziek wel degelijk uh, er is om te blijven? Hij zag... Als een van de eerste uh, dat popmuziek een grote invloed zou gaan hebben op de maatschappij. En dat het niet een tijdelijke bevlieging was. Dat het iets zou zijn wat zich zou uitbreiden. en, en uh, ja, een grote invloed zou hebben op maatschappelijke ontwikkelingen. en uh, ertoe zou gaan doen. en niet een tijdelijke was die ze over zou vliegen. Ja, maar hij noemde het wel barbaric, wat we net hoorden. Dus of was dat een beetje dat was een, ironisch? Hij, hij, was ironisch hij was ironisch, want ja. hij ook wel wist in welke je moet het in de context plaatsen. In de jaren zestig, dus hij moest ook een beetje oppassen wat hij zei, ja. uh, omdat men het anders zag in die tijd. Ja. Nou breng jij met het noord nederlands orkest een programma met uh, met werk van componisten voor wie Bernstein bewondering had, hè? zoals Ravel, Stravinsky. Ja. Uh, maar jullie doen niet. Uh, zijn werk, bijvoorbeeld van de westside-story? Nee, dus... ze hebben bewuste keuze. Ze spelen ook uh, muziek van Antel en Copland en Charles Ives. Want hij vond namelijk dat, uh, dus Ives en Koppelend zijn eigenlijk de wegbereiders voor de Amerikaanse muziek. Hij vond dat de Amerikaanse muziek te weinig eigen invloed had. Dat mm -hmm. het veel te veel geschoold was en gestuurd was... vanuit de West-Europese invloed. Eigenlijk Amerika was ook door een relatief jong land... met door een uh, vrij korte uh, eigen componeerstatus. Uh, ja. En hij vond überhaupt dat muziek zijn uh, basis heeft... In, uh, in alle mensen die in het land wonen. Dus jazzmuziek. Latino-muziek. en die, Dat, die, dat wilden hij allemaal laten horen. Ja. Dat is de basis voor een eigen identiteit, voor een ja. land. En die, die invloed moest men veel meer implementeren... in de serieuze componierwerk, was zijn mening. Een eclectisch figuur, mag ik zo zeggen? Absoluut. Aha. Even de, over dat repertoire wat jullie gaan spelen. Deze compositie van de maestro zelf, die staat erop. Ik probeer op te bewegen, te dansen, maar dat gaat, dat gaat slecht. Wat is dit? Dit is uh, wat bij uh, pure jazz. Ja. Dit is uit Prelude, Fuke en Whips. Ja. Van Leonard Bernstein voor jazzband geschreven en solerend uh, kleine En die Whips is die herhaling, die continue herhaling die. Hier even hoort, maar die gaat continu door wat echt uit de jazz komt. Het verschil is, jazz is vaak geïmproviseerd en dit is volledig uitgeschreven. Maar dat hij al voor een jazzband componeert is bijzonder. On the Town, een belangrijk werk van uh, Leonard Bernstein... Ja, is musical. eigenlijk geschreven door, voor de Woody Herman Jazzband. Uh, oh, ja. De opera kan, de, uh, Candide is eigenlijk een operette. Dus hij begaf zich op allerlei terreinen die toen eigenlijk al uh, voorbij waren. En niet meer ja. golden, maar dat boeide hem echt niks wat mensen van hem vonden. Nou hebben we nog één naam niet genoemd en dat is wel een hele bijzondere. Patrick en ik verbaasden ons ja. daar, vanochtend nogal over. Jullie brengen ook twee uh. nummers van Michael Jackson. Ja. Hoezo dat? Nou, ja, omdat hij zo breed was en zich zo interesseerde in de maatschappij waarin hij in die leefde, zag hij ook in de jaren 80 en speciaal in 1986 uh, de invloed van Michael Jackson. Wat we ook van deze man zouden mogen vinden, laat ja. ik in het midden. Maar in 1986, hij was een 28 jaar, Michael Jackson, was het Volgens Bernstein de meest invloedrijke, meest belangrijke... meest succesvolle uh, uh, componist, artiest van dat moment. Hij ja. was net klaar met zijn trailer uh, door de wereld. Mm -hmm. En Lenny, wat was, was, was de coachnaam van Leonard Bernstein... was op tournee met de New York Philharmonic. Hij was chef -dirigent van de New York Philharmonic. Een mm -hmm. van de topporkesten in de wereld. En hij was in L.A. en hij belde zijn vriend Quincy Jones. En hij zei, uh, hey Quincy, Lenny oké, okay. uh, het lijkt mij leuk als uh, Michael Jackson morgenavond komt luisteren... naar de New York Philharmonic in L.A. Ja. Toen zei Quincy, nou, uh, lastig, denk ik. Uh, Want misschien ligt hij in zijn zuurstoftank. Maar anderzijds, uh, <laughs> hij is toch <laughs> nooit naar een, uh, een symfonieorkest geweest... dus ik denk niet dat hij uh, zal willen. Maar ga bellen. Dus na anderhalf uur belt Quincy Jones, namelijk een vriend van Lenny... Ja. terug naar Lenny en zegt uh, tegen Lenny... nou, sorry, maar uh, Michael Jackson... Uh, Gaat niet komen, heeft er geen zin in, of uh, trekt het niet. Ja. Toen zei Lenny: What's the problem? Ik ben Lenny, jij <lacht> bent Quincy. Morgenavond zien we elkaar. <lacht> en zo geschiedde. Je, je regelt het maar. Je eigenlijk. regelt het maar. En de ja. avond daarna, toen speelde het nu ook veel muziek van uh, Brahms en Maler. Was daar Michael Jackson met Quincy Jones. En die was helemaal verbluft, Michael Jackson. Van de impact van Maler en Brahms. En hoe Lenny stond te dansen als dirigent, wat hij <lacht> altijd deed voor de Nieuwe van de Monnik. In de pauze hebben ze elkaar ontmoet... en Michael Jackson was echt sprakeloos... En, en die vroeg iets van... gebruikt je altijd dezelfde dirigeerstok? En na afloop zijn ze wezen eten... en er is een echte vriendschap uit ontstaan. Oh ja? Ja. En de invloed van Bernstein op Michael Jackson... Ja? is ook zichtbaar in de clip Beat It... waar heel duidelijk uh, gerefereerd wordt aan de beroemde dansscène uit de West Side Story of de gevechtsscène, ja. die ook in ze ja. terug te komen* is. Dus dat wist Quincy Jones allemaal wel. Dus <laughs> daar zie je echt de verbanden en. Ja, ik denk dat het en hebben is. zij daarna ook nog elkaar gesproken? Of zijn ze elkaar blijven zien? Ze hebben elkaar eh, nog regelmatig in ieder geval briefwisselingen gehad. En eh, elkaar even gesproken en eh, kortstondig gezien, ja. ja. Maar Wat cool is dat Lenny Bernstein gewoon heeft gezegd... Hey, die Michael Jackson, die <lacht> moet gewoon komen. Ja, ja, absoluut, ja. En hij kwam. En, ja, tegen Vincent jones En ja. gewoon eh, geen weg terug, ja. want ik ben Lenny. Want in die tijd was zijn Burns Bernstein een god in de muziek. Gewoon de belangrijkste, of van de meest belangrijke toonaangevendste... Kunstpersoon in Amerika en in ja. Europa. Maar Michael Jackson dacht dat hij god was. Precies. Maar Birst, die was het. <laughs> Absoluut. We hebben er van jou gekregen: uh, dat is heel erkentelijk. En uh, zijn we jou heel erkentelijk voor een opname van de repetitie. Uh, dit is hoe Michael Jackson bij jullie klinkt. Ja, te gek dit. Daarin kan je ja, ook wel horen echt... dat het echt een goed liedje is, hè? Ja, dat wisten we toch wel. Ja, maar dan ook als je het nog eens een keer op deze uitvoering ja, hoort... dat is... vind ik echt wel ja, bijzonder. Ja, ja, en ook de kleurrijkheid. En, en, en, en de, ja, Nee, het is een absoluut goed lied. Ik bedoel, Michael Jackson was een belangrijke, uh, goede artiest. Ja. ja, te gek. En vind, vinden, vinden de orkestleden het ook leuk om te spelen? Absoluut. Kijk, het is ingebed tussen muziek van uh, Ravel en Copland en Ives. En het is een heel goed arrangement. Dus dat vinden ze uh, prachtig om te spelen. Is het makkelijker? Anders, niet Anders, makkelijker. Nee. Zoals Bernstein zei, je hebt goede en slechte muziek... en daartussen zit niks, dus het is nooit makkelijker. Wat je ook speelt, je moet het goed spelen als het maar goede muziek is. <laughs> Dan nog even een stukje van hoe jullie thriller doen. Ja, heel erg, tof. heel erg tof. Heb jij dit nou uitgeschreven dan? Nee, nee, nee. nee. Ik heb het programma samengesteld. Een arrangeur ja? heeft het uh, uitgeschreven. En, en, en hoe moeilijk is dit om zo'n popliedje te vertalen... voor zo'n groot orkest? Nou, daar moet je heel kundig voor zijn. Je hebt een heel orkest uh, voor handen. Met alle instrumenten. Met fluiten, hobo's, hoorns, vergotten, klarinetten. En om daar dus een, een mooie... al die kleuren van zo'n orkest optimaal te kunnen gebruiken... moet je een verdomd goede uh, orkestrator zijn. Ja, ja, en je moet in de, in de schoenen gaan staan van Lenny. Ook dat nog. Goed. Ik kijk ondertussen even naar de regie of we nog een korte plaat gaan draaien. Nee, dat gaan we niet. Oké, okay. nee, dat is jammer. Dat is, dat is wel jammer. Um, ik wil nog even één vraag stellen over. Uh, toch een beetje tijdvroeg kletsen. Nee, <laughs> nee, ik zat nog, even, was nog, zat nog even te denken over die MeToo-discussie. Hoe erg was het met hem? Of, uh, heb je daar nou naar ja, uh, Lenny was een. Uh, A, ah, het was natuurlijk een andere tijdspanne. Laten we daar even vooruit gaan. En Lenny was een man die uh, was vertrouwd. Een paar keer worstelde met zijn homoseksualiteit. Worstelde überhaupt met zijn privéleven. Rookte drie pakjes sigaretten per dag. Uh, wat was ja, uh, Dus viel die vrouwen lastig of mannen? <laughs> Ik nou snap ja, het niet. kijk, uh, iemand in zo'n positie die de hele wereld overreist. Uh, maar, maar waren het mannen of vrouwen trouwens? Die la nou, die laat ik veel. daar niet te veel over uitspreken, want ik heb er geen harde bewijzen van. Maar ik zou niet uit willen sluiten dat er uh, misschien dingen zijn gebeurd die misschien nu, eh, we praat nu tot uh, nou, misschien een, een klein discussiepunt zouden kunnen hebben geleid. Maar mannen en vrouwen? Of dat, je zegt, hij was homo, maar hij was getrouwd? Ja, maar, nee, maar hij was, hij was uh, homoseksueel. Ja. Dus uh, hij is uit de kast gekomen en, en uh, ja. op dat gebied een lastig leven gehad in die ja. tijd. Goed, hij heeft in ieder geval fantastische werken gemaakt. Absoluut. en Die zijn te horen bij jullie. Namelijk gespeeld door het Noord-Nederlands Orkest. En dat Michael Jackson gaan we horen. En nog veel meer tijdens het eerbetoon aan Leonard Bernstein. Morgen in Groningen. Vrijdag in Utrecht. Zaterdag in Leeuwarden. Groningen is hartstikke uitverkocht voor Utrecht. En Leeuwarden er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Marcel Mandels, dank je En, en mooi succes. dat jullie dit doen. Dank je. Super. Rolof van de Redactie, wij gaan Hallo. bellen. Doen. Zeker. Ja, ja, ja, ja. Gisteren eerst, toen werden we over het uh, vrouwenquotum... Uh, bij uh, bedrijven, topvrouwen. De vraag was, hoeveel procent topvrouwen waren er in 2017? Jullie werden met ondernemster Annemarie van Gaal... en jullie zeiden dit. Jij zegt ja. 2% erbij, dan zouden we op 17% uitkomen. Ja, klopt. Zullen wij gewoon zeggen dat de 30% behaald is? Nee. nee. nee net maar lijkt lijkt niet. Me... ik, ik ook niet. zeg nee. wel 20% ik ja, te zeggen. Maar jij bent een topvrouw. Ik ga wel met je mee. Ja, maar in die besturen was maar 16% vrouw. Ja, helaas voor jullie. Jullie kunnen niet verdriet om deze minimale groei... niet verdrinken met een toppertje. Dat kan Annemarie wel, zij zat er maar 1% naast. Dan vandaag, tijdens de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam... werden honderdduizenden archeologische schatten gevonden. Wat er in de grond zat, wordt morgen bekend. En ook precies hoeveel, maar het aantal is in ieder geval dus enorm. En we weten dus over hoeveel archeologische vondsten daar precies gevonden werden Tot mm -hmm. achter de komma wil ik het weten zo. Mm -hmm. Dat doen we met middeleeuwen-conservator van het Museum van Oudheden... Annemarieke Willemsen. Annemarieke, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was betrokken bij die opgraving. Hoe kan het nou dat er juist bij die, bij die Noord-Zuidlijn... verschrikkelijk veel dingen in de grond zaten? Ja, ik was alleen betrokken bij de uitwerking, want de opgraving is echt door de mensen van de gemeente Amsterdam gedaan. Maar um, het, het is vooral zo dat uh, het een heel gelukkige plek is eigenlijk om te, op te graven in zo'n stad, omdat het eigenlijk de bedding van de Amstel is. En dat was natuurlijk een open rivier door de eeuwen heen en daar valt van alles in en daar komt van alles in terecht en daar gooien mensen van alles in. En dat stapelt zich dan eigenlijk zo op in die mooie natte rivierbodem en daar blijft het heel goed bewaard. Prachtig, dus, dus het is gewoon goed bewaard gebleven... omdat het eigenlijk gewoon goed verstopt zit. Ja, en ook nog omdat het onder de waterspiegel bewaard is gebleven. Dus afgesloten van zuurstof. En dan heb je niet wat je bij archeologisch onderzoek normaal hebt alleen maar aardewerk en glas. Maar er zitten ook heel veel dingen van leer en hout en textiel bij. Dus de echte dagelijkse dingetjes die mensen daar verloren hebben. of misschien gewoon weg hebben gegooid. Daar zit er heel, heel veel van in. En nou, heel bijzonder. Nou, in een tussentijdse telling heb ik al gehoord dat er 700.000 uh, voorwerpen zijn uh, gevonden. Ja, dat hebben ze ooit, ook iets eerder al ooit bekend. Ja. Gemaakt, mij wat gaan we daarmee doen? Maar ja, daarna is nog het onderzoek heel lang doorgegaan, dus ik denk ja. dat er nog veel meer moet zijn. Ja, we zijn. gaan zo wedden. maar hoe, hoe, hoe, Wat gaan we met al die, met, met 700 meer dan 700.000 vondsten? Wat, wat, wat gebeurt daarmee? Nou, dat wordt in, op de eerste instantie gewoon allemaal goed schoongemaakt en uh, geconserveerd en netjes opgeborgen, netjes bewaard. Maar een deel daarvan komt natuurlijk ook te zien voor het publiek. Uh, morgen wordt er volgens mij geopend in station Rokin van de Nieuwe Noord-Zuidlijn. En daar zit volgens mij al duizend vondsten in of zo, of misschien wel meer duizenden. Dus daar kun je al een soort installatie zien, een soort kunstwerk met heel veel van die uh, ja, voorwerpen van al die Amsterdammers uit al die eeuwen. En daarnaast wordt het natuurlijk ook gebruikt voor onderzoek en voor tentoonstellingen. En er komt ook een boek van, dus uiteindelijk kun je van alles wat daar gevonden is wel uitgebreid genieten. Dit Dat is boek. Er was veel, veel voorwerpen in die tijd, hè? Ja, maar verschillende ook, hè? ja en niet allemaal dezelfde. Ja, oh. ja, dan ja, dan we moeten wedden. Ja, maar uh, laten we gaan wedden. Ja. <laughs> ja, ik dacht ik vertel het maar even. Ja, nee, um, <laughs> Marieke, die, die, die uh, tussentijdstelling was 700.000. Uh, waar denk je dat de teller nu op staat? Ja, het, is, het, het, moet meer het moet meer geworden zijn in de loop van de tijd. En ik hoop eigenlijk dat ze net een miljoen halen. Dus ik wil eigenlijk inzetten op één miljoen en één vondsten. 1 miljoen oh. en 1. <lacht> Jij snapt dit spelletje. Dus eigenlijk iemand met tactiek. Ah. Eén miljoen en één vondsten door de Noord-Zuidlijn ah. aan te leggen. Nou, ik, ah. ik denk iets minder hoor, Ja. ja ah. Want? Nou ja, ik denk dat die mensen vroeger ook best wel van opruimen hielden. Dus... <lacht> Dat we, ik denk 850.000 vind ik, vind ik al ontzettend veel. Wat denk okay. jij, Willemijn? Ik denk precies wat jij denkt. Ah, ja, mooi. maar echt nou, exact. Ongelooflijk. Ja. 850.000 om 1 miljoen en 1. Wij wedden vandaag om een pondje Old Amsterdam. Oh, lekker, is heel lekker. oud. Ja, dankjewel. Wat ja. een ah, wat in die metrolijn zit is dus nog ouder. Kun je nagaan. <laughs> nog veel ouder. Oh.